Overal zijn ze hetzelfde, de blauwe motherfuckers het grote dood, maar ga nog gauw naar je makker En je eentje buiten beentje maak je nooit vieze grap laat je partner achter ook al krijgt hij van die vieze klappen Fuck je behers, voor lief. Pak me op voor niets, word ik gehaald weer de dief Fuck je behers, Nicola police Krijg de kanker, de typisch, ja nu word je zeker van. Niemand begrijpt je je bent jong en je vergrijpt je Na een tijdje komt er iemand langs die begeleidt je Het je, zeg je en je straf die is een eitje je Spuug gewoon de wet is zijn bek en haar pijt Maar je. dat verleidt je tot het zetten van een nieuw kwijtje Eens een crimineel, wat een crimineel, begrijp En ook al heb ik dan besloten om erover te gaan schrijven Feiten zijn feiten en ik ben ook niet bij te slijpen Oh uh oh, het is Den Haag, ja de stad achter de duinen Stad van criminele, blanke, zwarte, gelen en bruin. Zou met niemand willen ruilen, met gaan huilen Als je geen haag ineens bent, ken je je beter Oh ja, oh, het is Den Haag, ja de stad achter de duinen Toch van criminele blanke, zwarte, gelen en bruin Zou het niemand willen ruilen, met gaan ja, ook, Als je geen haag ineens bent, ken je ja, je ja, beter maar verschuilen. de 180er door de Haagse straten Waar de fucking bouten met de wagen, jou de dood in jagen. Dan hoef je niet te vragen, wie de schuldige was Het was die blauwe pak, draagend ongeduldige vast. Oude vrouwtjes vertonen vreemd gedrag Leren tassen hebben ze opeens stevig vast Als ik langs loop is iets waar ik niet tegen kan Mijn voorbaat zwart haar is al meteen verdacht Uh oh, het is Den Haag, ja de stad achter de duinen van criminele, blanke, zwarte, gele en bruin Zou met niemand willen ruilen, me tegen Als je geen haag ineens bent, ken je je beter maar verschuilen Uh oh, het is Den Haag, ja de stad achter de duinen van criminele, blanke, zwarte, gele en bruin Zou met niemand willen ruilen als je geen Haag ineens bent, kun je je beter maar verschuinen. Tussenbij kom jij vervelen met vooroordelen, bevelen. We van multiculturele hyena, schieren en kelen. Je bent de bang om te stelen en de dron om te delen. Maar je komt hier wel met je vinger en baas, zozames criminelen. Dat noem ik nou zijn heilig. Ja, jullie komen hier helemaal bij je handen. bij jongens, maar kut het af dat we stelen. Wel zijn in twee de politie zodat we worden gezocht. Terwijl je net je nieuwe Nokia bij ons hebt gekocht. Uh oh, het is Den Haag. Ja, de zat achter de duin. Nog een criminele blanke, zwarte gelen en zou ik niemand willen ruilen, Met Meteen je geen haag ineens bent, kun je je beter maar verschuilen. Oh ook, het is Den Haag, ja de stad achter de duin. Van criminele bakken, geel en bruin. Zou ik niemand willen ruilen, Meteen gaan Als je geen haag ineens bent, kun je je, je beter maar verschuilen. In Den Haag is het kwaad. Vaak goed raken, joemelen en hosselen en af en toe een snel kraak Voor elke hagen hè? is dat ze dagelijkse taak Omdat snel verdiende wat altijd smakelijk smaakt. Het is een horde aan jongeren die het slachtoffers zijn geworden Van een ingeslaagd beleid, een hypocrite En Is dit nou een verzorgingsstaat? staat, is dit een democratie Meneertje Peter Bureaucraat, wat is je reactie te laat Voor al dat gepraat, dus kom een keer in actie Kom met je eigen ogen, zie wat er gebeurt op straat Dan zie je dat de steenpilaar, een keren in slechte staat De meisjes, jongens van de toekomst is waar het nu echt op Driftig kindje inderdaad, van internaat naar internaat Je weet ook hoe het verder gaat, tot aan het leven op de straat Dat is wat ik gegeonderstaat, die joe schopte de tegenaan Ik werd gepakt op hete nu bied je hulp je bent te laat Kijk mijn hele generatie die wordt uitgekocht Vind je het gek omdat die jouwe met de mijne bocht? Dan komt de stomme vraag, wat is het verschil met mij? Dat de domme mode is om crimineel te zijn, te zijn, te zijn, te zijn.